Elf uur. Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ook vandaag zijn er weer pro-Palestijnse demonstraties. Gisteren gingen in Den Haag en bijvoorbeeld Parijs mensen de straat op. En vandaag staan er protesten gepland in onder meer Eindhoven, Groningen en Amsterdam. De organisaties zeggen dat ze solidariteit willen tonen met de Palestijnse bevolking. Nu het geweld tussen Israël en de Palestijnen weer is opgeleid. Ook vannacht waren er luchtaanvallen. Het leger van Israël verwoestte het huis van een belangrijke Hamas-leider. En ook vanuit Gaza werden raketten afgevuurd. In Groningen wordt de ravage rond een aangevaren brug opgeruimd. Daar knalde gisteren een schip tegen aan, waardoor de brug scheef kwam te staan en flink beschadigd raakte. Deze jongen reed op dat moment met zijn scooter over de brug. Op dat moment waren uh, nou ja, de slagbomen waren open en de, ja, de brug was gewoon normaal. Dus uh, met vol vertrouwen overheen. Alleen, uh, ja, dat uh, ging niet allemaal goed aan het einde van de brug, ineens een enorme beving. En toen uh, ja, verloor ik uh, controle van mijn scooter ook als gevallen, gelukkig aan het einde van de brug. Door de aanvaring liggen nu zo'n twintig schepen in de file. Het kanaal is een belangrijke vaarroute tussen Amsterdam en Duitsland. Met meer dan 200 km per uur reed een man van 25 vannacht over de snelweg vlakbij Den Bosch. Hij had niet door dat hij ook langs de politie reed. Die zette de achtervolging in en wist hem te stoppen. Je mag op die weg maar 100 km per uur, dus de man moest meteen zijn rijbewijs en zijn auto inleveren. Metershoge tulpen en enorme witte rozen, maar dan gemaakt van ziekenhuisspullen. Het is een groot nieuw kunstwerk in het UMC in Utrecht. De kunstenaar maakte het met materiaal dat ze van het ziekenhuis kreeg, omdat het daar niet meer gebruikt werd. Er zitten vergeetminietjes in en die zijn gemaakt van, van mondkapjes. Er zit een roos in, een witte roos, en daar zitten verplegersjasjes in verwerkt. Er zitten beademingsslangen in de stelen van de kivietsbloemen. Uh, en de groene OK-kleding, OK uh, ja, die heb ik uh, voor een aantal bladeren gebruikt. Ze maakt het als cadeau voor zorgmedewerkers, maar ook als een herinnering aan de coronatijd. Het weer in de loop van de dag neemt het aantal buien toe. De meest pittige vallen in het binnenland en kunnen gepaard gaan met onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Het wordt niet warmer dan 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Kijk hoe ze precies heet, want het is ook een hele nieuwe. De Brianna Thomas Band. My Fool is Hard, bekend nummer. foolish heart. too close to mine, beware.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 Moments. Ja, dat kon je wel horen aan de muziek. Prachtig. Uh, Sarah Fawn zat staat klaar van haar CD. Uh, Sarah Fawn in Hi-Fi. Nice work if you can get it. Holding hands at midnight. Neat a starry sky. It's nice work if you can get it.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 It's nice work if you can get it, and you can get it, won't you tell me how?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 Speelde in, ja, had zijn eigen band, zal ik maar zeggen, trad daarmee op in ja, Europa. Minder in Engeland dacht ik volgens mij, werd minder gewaardeerd daar. En ja, een bijzondere vogel. Hield wel van een slokje, volgens mij gebruikte hij geen drugs. Was aan een levertransplantatie toe. Dat ging ook vrij goed. Maar in het ziekenhuis raakte hij besmet met een bacteriële bepaalde bacterie, ziekenhuisbacterie en heeft hij het niet gered.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 Thank <US> you.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 If a girl could be two places At one time I would be with you Tomorrow and today Beside you all the way If the world should stop revolving Spinning slowly down to die I spend the end. Van een CD, Weathering the Storm CD 2021. En ja, ik vind het zeer, zeer, zeer de moeite waard. Het eerste de trek is ook vrij. Is ook heel mooi. Eigenlijk alle tracks die erop staan. Uh, vibrafoon staat centraal, had ik gezegd. Roy Ayers.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 funky music.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 blijft leuk, deze muziek. Echt uh, zeer, zeer, zeer de moeite waard natuurlijk. En dat is... Uh, Michael Jackson op de vibrafoon. Uh, Laatst liep ik weer tegen een, de, de cd-kast aan... en ik zag daar een, een cd staan... van de jazz-vocaliste Jenny Evans. En dat heeft ze samen opgenomen met... Uh, uh, even kijken... Uh, even kijken... Dusko uh, Kojkovic, een trompetist. En de cd is uh, Shining Stockings...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 The sun won't shine, still I'd never miss those good old days, good old days when you were my the mm -hmm. sun Evans. Mooi nummer. Um, ja, als we het om vibrafonisten hebben, kan je natuurlijk niet om Carl de Cheder heen. En Swallow Sauce' is een, een heel bekende LP van hem. Daar staat een prachtig nummer op, Maramor Mambo. Komt ie? Ook klanken van Carl Shader, dat is echt zeer, zeer, zeer de moeite waard. Even zijn uh, mooiste LP's, die die, uh, even eh, nou, de betere LP's die in zijn collectie zitten. Uh, en wat ik je nog wil laten horen, dat is een uh, een een, saxofonist, een, uh, een vibrafoniste. Zij is vrij jong, ik geloof dat ze net 21 is. Heeft heel veel filmpjes op YouTube staan, zou je zeker eens moeten kijken. En haar naam is Sascha Berliner.